Twee uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Russische parlement heeft ingestemd met een omstreden adoptiewet. Daardoor mogen Amerikanen geen Russische kinderen meer adopteren. De wet is een vergelding voor Amerikaanse maatregelen tegen de Russen die verdacht worden van mensenrechten schendingen. De wet is omstreden. Het verbod ontneemt Russische kinderen de kans op een beter leven, zeggen tegenstanders. President Poetin moet de wet nog ondertekenen. In België heeft de Vlaams Nationalistische Partij N-VA kamervragen aangekondigd over de kersttoespraak van koning Albert. Daarin waarschuwde de koning voor het populisme en legde die in verband met wat hij noemde de rampzalige gevolgen in de jaren dertig. Volgens waarnemers verwees de koning naar de opkomst van de N-VA. Een bestuurder van die partij zegt dat de toespraak wel een uitzending leek van de Socialistische Partij. N-VA-partijvoorman Bart Wever zegt dat hij zich niet herkende in de toespraak. Premier Di Rupo heeft de koning in zijn toespraak. Volgens premier heeft de koning in zijn toespraak geen enkele partij genoemd. In Syrië is het hoofd van de militaire politie naar de oppositie overgelopen. Via de Arabische zender Al-Arabiya zegt de generaal dat hij afstand neemt van het Syrische leger, omdat het de bevolking niet langer beschermt. Het leger is alleen nog maar bezig met moord en vernietiging, aldus de generaal. Hij zei ook nog dat nog meer hoge militairen naar de oppositie willen overlopen, maar dat ze de kans niet krijgen omdat ze in de gaten worden gehouden door het Syrische regime. De Spaanse politie heeft met inbeslagname van 11 ton hash een grote drugsorganisatie ontmanteld. Het grootste deel van de drugs werd gevonden in een loods in Toledo. 35 mensen zijn opgepakt. De verdachten waren actief in heel Europa, onder meer in Frankrijk, België, Engeland en ook in Nederland. De organisatie beheerde de hele keten van productie tot distributie, zegt de politie. De Spaanse politie heeft ook 150.000 euro aan contant geld... 14 voertuigen en 109 mobiele telefoons in beslag genomen. Dan het weer. Eerst nog sommige perioden in een enkele bui. Later van het zuidwesten uit regen. Vrij veel wind en het wordt 7 tot 10 graden. Morgen wisselen bewolkt een periode met regen en het wordt een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden 3 en bij Bunschoten 6 kilometer. En de andere kant op richting Amsterdam voor knooppunt Diemen 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij knooppunt 2 kilometer. 3 kilometer op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... de Alfred den Dolder.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 Dit is Radio 1. Het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Gisteren rond half negen aan de stationsweg in Haren. Het was zo eng allemaal. Ranao, Jojo, weg naar nog een Olympische titel. Eerste kiezer nu aan zet. Die moet er in het torentje. Ik ben een symbal geworden van de dingen die wij in de ruimte doen. En hij staat! We hebben echt afgesproken om te zwijgen. In het kader van die beroemde, beruchte radiostilte. Dit is Tot zes uur, het geluid van 2012. Een onschuldige uitnodiging van een meisje op Facebook... De leven, ging de hele wereld over. Leven, en duizenden mensen gaven aan morgenavond naar Haren te komen. Gisteren rond half negen aan de stationsweg in Haren. Wij leven hoop, wij leven hoop, wij leven hoop. Ja ja hoop, wij leven hoop. Ja, Het ja, is een van de meest gewilde plekjes om te wonen. De Stationsweg in Haren, maar vanavond toch heus even niet. Uitnodiging van mijn dochter voor haar Sweet 16 Party naar een aantal van haar vrienden. En kennelijk is ze vergeten een vinkje aan te zetten. Dus een paar van die vrienden die hebben die uitnodiging doorgestuurd naar een paar andere vrienden. En een van die andere vrienden heeft vervolgens 500 van zijn vrienden uitgenodigd. En ja, daar is het geëscaleerd. Straatbewoners weten niet wat ze te wachten staat nu een uitnodiging voor een privéfeestje via Facebook per ongeluk de hele wereld over is gegaan. Op dit moment zijn al 1500 mensen hier samen. Weet u wat is? Ze zijn hier voor Merte, die 16 wordt. woord. Ze heeft per ongeluk 30.000 mensen uitgenodigd via Facebook. De sfeer is nu nog uitgelaten. Ben je nou uh, je vrienden aan het uh, Facebook en dat ze hierheen moeten komen? Ja, ja iedereen moet hier toch heen komen. Dan moet je wel, dan moet, het woord moet verspreid worden, natuurlijk. Het is goed, dat ben ik nu we gaan Ja, zo. Ik ben wel een feestje, maar ben nu het Als ze allemaal naar het veld gaan en het is daar een leuk zweertje, dan is het helemaal niet erg, toch? Dan heeft er niemand last van. En Albert Heijn en de Aldi en de rest van de horeca doen goede zaken, dacht ik zo. Dus uh, op zich is het niet zo verkeerd. Als mag zelf blijven. Tot nu toe heeft de politie vooral toegekeken. Maar dan proberen ze de groep met wapenstokken uit elkaar te drijven. Ik denk dat ze nu weer heel overdreven reageren, want nu beginnen mensen agressief te worden. En vanaf dan slaat de sfeer helemaal om. Jongeren gooien met flessen en met vuurwerk. Aan de telefoon hebben we Paul Heidanus van de politie in Haren. En meneer Heidanus, het lijkt erop dat het steeds en steeds meer uit de hand loopt. Nou goed, laat helder zijn. We hebben het zeker niet onder controle. Het feit is dat er nog steeds een behoorlijke groep uh, slechtwillenden, zelfs uh, gasten die crimineel gedrag vertonen, uh, daar ronddolen, uh, de confrontatie aangaan met de ME, vernielingen plegen. Ja, wat dat betreft, uh, het slaat helemaal nergens op. Iemand gaat een etalage te lijf. En hij wordt nog luid aangemoedigd ook. En ook de ruiten van de bank om de hoek moeten eraan geloven. Ik vind het uh, belachelijk. Het begint heel gezellig. En, uh... Alles op straat moet stuk. Winkelkarretjes, verkeersborden, alles. Het eindigt natuurlijk altijd in een drama, maar uh, daar is het ook om begonnen, denk ik. dag na de rellen ligt het dorp de wonden. 500 ingezette agenten en ME'ers, 34 arrestaties, 29 gewonden en veel schade. Het straatbeeld vanochtend spreekt voor zich. Gesneuvelde ruiten, auto's, fietsen en tuinen. De burgemeester die is ontzettend boos op wat er gebeurd is. Hij snapt er eigenlijk ook helemaal niks van hoe het heeft kunnen gebeuren. Ja, ik ben me kapot geschrokken om het maar in duidelijk Nederlands te zeggen. Dat er zoveel agressie in mensen zit. De behoefte om te vernielen, de behoefte om politiemensen te molesteren... de behoefte om burgers van, in dit geval Haren, de stuipen op het lijf te jagen... en, en daar nog lol in beleven ook. Project X, het Facebookfeestje, dat geen feest werd, maar volledig uit de hand liep. De inwoners van Haren zijn er nog beduust van. Wat zich hier vannacht heeft afgespeeld, daar sta ik gewoon geen woorden voor. Ja, je wordt gewoon in het hart geraakt. Uiteindelijk heeft de politie gisteravond 500 collega's ingezet... voor het feestje in Haren. Het was een compleet oorlog, hè? Dat kun je ja. wel stellen. Want ik bedoel, dit was buiten de proporties. Ik ben nog helemaal onder de indruk. Slecht geslapen. En het is gewoon een boze droom. Ik stel zo snel mogelijk een onderzoek in naar de onregelmatigheden en de ongeregeldheden en de aanloop ernaartoe. Ik heb vanaf negen uur in de winkel gezeten met een ijzeren staaf en een brandblusser en een zaklantaarn. En gelukkig kwam er, kwam er een vriend om te helpen, maar ik ben nog nooit zo bang geweest met al die menigten hier in het dorp. De politie heeft zelf beeldmateriaal gemaakt tijdens de rennen. En ik wil vooral ook mensen oproepen om hun beeldmateriaal, zoals foto's en filmpjes te stellen aan de politie. Bij winkelier Jacob Smit zit de schrik nog in de benen. Niemand wist wat er zou gaan gebeuren gisteren. Het was zo eng allemaal. Al die mensen hier in het dorp, de winkeliers, ook... de ramen allemaal kapot. Dan stond ik vannacht om twee uur nog de ramen dicht te spijken. Laten we duidelijk wezen. De tuig heeft afgelopen nacht huis gehouden in onze gemeente Haren. Zoals u de hoofdofficier van Justitie vanochtend heeft horen spreken... zo snel mogelijk voor de rechter. Dit kan niet, dit mag niet en dit accepteren we ook niet. We zullen toch met elkaar de schouders eronder moeten zetten... om haar vandaag weer schoon te krijgen, de bezem te pakken... en met elkaar zowel de winkeliers als de bewoners... als waar ze ook vandaan komen, het dorp weer netjes te maken. Want we zijn nog wel de beste gemeente van Nederland. Sorry, ik vind het zo erg. Ik vind het zo erg.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 No, I know. And you feel like falling down I'll carry you home tonight Kromo, dit is je moment Ranomi Kromo Jojo ofzo Ja, na, na, Naomi natuurlijk, Ranomi De weg naar het allerhoogste ligt open En dan die race, 100 meter, vrije slag Kromo Jojo gaat het niet cadeau krijgen. 50 meter een keerpunt. Spannend. En Chromo Jojo keert pas als vierde in 2576. Het was uh, spannender dan, ik, dan dat ik verwachtte. Voorlopig komt Chromo Jojo nog niet los. En ze moet heel erg op Chromo Jojo. Ze moet effectief blijven zwemmen. Hier heb ik jarenlang van gedroomd als klein meisje al. En... Nu komt de aanval van Chromo Jojo. Stiekem heb ik het ook al jaren gezegd. Ranomi Chromo Jojo. Het is inderdaad die majestueuze race. Die zich al aankondigde. En dan inderdaad waargemaakt. Het gaat er lukken, ze gaat winnen. Hier is de titel. Alsjeblieft, Nederland, hier is hij dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Olympisch kampioen. Ik ben er zo trots op dat dit kind het hier nu haalt. Dat is wel even kippenvel. Het is een moordenaar. Deze race was gewoon voor Anomi. Klaar, komt niemand aan. Hij past alleen maar. Ja, er stilzwijgen bij wat zij hier gedaan heeft. Echt uh, een prachtige wedstrijd gezwommen. Zo beheerst, zich niet gek laten maken door de anderen. Van keur als eerste aangetikt, zoals het hoort. Prima. Fantastisch. Kijk naar die vreugde, die stralende glimlach. Die donkere ogen, die glinsteren van geluk. Ja, je ziet haar, gewoon, haar blik in de ogen, hè? dat straalt power, zelfvertrouwen. Ze heeft haar droom gerealiseerd. Ja, dit is de basis van vier jaar hard werken en, en de goede dingen doen. Ranomi Kromo Vigoyo is olympisch kampioen. Ja, het echte feest op nog, is de 50. Ranomi Kromo Vigoyo. Voor het Nederlands zwemmen... Kan dit geweldig gaan worden? Het is bijna zover. Iedereen houdt adem in. En ze zijn het water ingedoken. 50 meter vrije slag. Ronnie Jojo. Net als in de halve finale. Met weer zo'n geweldig gedeelte onder water. -wee Joyo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren hoor. Veldhuis op een tweede plek. Het gaat weer gebeuren. Ranomi ook Joyo Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Weg naar nog een Olympische titel. Ja. Eén Joyo. Ze doet het weer. En Veldhuis derde. Nee, ik ben zo blij voor Marleen. We trainen natuurlijk al vier jaar lang. Uh, beuken aan de baan. Uh, dag in, dag uit. En dan heeft Marleen Veldhuis hier ook. Een plak te pakken. En is dit het moment van geluk? Ja, ik uh, ben gewoon heel blij. <laughs> Puur geluk! We maken de naam Waterland uh, weer waar, hè? toch? Ja. Maar Nederland heeft er twee medailles bij in één race. Dat is nog eens een productieve halve minuut. Het gaat er gewoon om dat Ranomi Mikromi Giojo hier opnieuw Olympisch kampioen wordt. Ja, dat, uh, ze begint een beetje Inge de Bruin te worden, hè? Dan ga je het bijna vergelijken uh, met ja. haar, ja, vind ik wel. Ze doet het weer. Tweemaal goud. 50 en 100 meter vrije slag. Uh, ja, dat zijn klassieke nummers die belangrijk zijn. Fantastisch succes. Ja, daar gaat echt de enorme druk van mijn schouders af. Ja. Druk die ik ook zelf heb opgelegd. Wat een kanjer. Ja, ik voel me nu wel als de gelukkigste persoon op uh, de wereld. Chromo is een kanjer. Ja, ik had het echt niet, uh, geen zilver willen missen. Nee. Geweldig. Het is nu klaar, het is nu geweest. En nu ga ik echt uh, feestvieren vieren als Malleja. Ja. Ik wicht wat weer stoegehoudt. Ik ben nou trots dat ik hier zou het wel. Ja, dit is een stoere vrouw, hè? Royal Jovens zijn we trots op haar, zeg. Wow, wow, wow. Ongelooflijk. Zou je dochter maar zijn? Dus, meisje, je hebt het goed gedaan. She keeps a moe in a pretty cabinet. And the be cake, she says. Just like Marie Antoinette. A building, a remedy. With Christopher Kennedy. Etiquette, caviar, and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, got body gelatin, dynamite with a laser beam, uh, guaranteed uh, to uh, blow uh, your mind. Uh, Ooh, recommended at the best, insatiable appetite. Wanna try? Just like a baroness, middleman in China With an investigation minor And then again killer. incidentally She's a killer, that killer queen love you came naturally from Paris Forgot she couldn't care less Fastidious and precise She's a killer queen, gunfight, a Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, to uh, blow your mind Action temporarily out of you absolutely try, she's out to get you, she's a killer, cream, good body, dynamite with a laser beam, don't to blow your mind, it's recommend it at the price, insatiable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 Een stem op de heer Samson is een stem op Alexander Pechtold. een stem op Mark Rutte, is een stem op Emiel Roemer, een stem op de SP, is een stem op Geert Wilders, een stem op de heer Pechtot. is een stem op Martin, en een stem een op Sibran Buma, de heer Rutte, op de heer Samson, Jolande Sam, is een stem op Jan-Keefe Als jij niet kiezen kan, ga naar die andere dan, ja alles wat je vroeg hebt. Bent u er al uit? Waar ik voor ga kiezen? Nee, dat uh, weet ik dus niet. Weet u wel wat ik ga stemmen? PVV of de VVD? PvdA. Waar ik op stem en waarom? Ja? VVD. Ik ben maar mag niet uit. Ik ga niet stemmen. Ik weet niet of ik strategisch zal stemmen of vanuit een ideologisch standpunt. Ja, ik denk dat ik nog even moet gaan onderzoeken. Het is zo moeilijk kiezen, man. Je hebt me nog van alles uit te hebben. Voor de vijfde keer verkiezing. Het ja, is goed ook dat de mensen zich thuis dat realiseren. Dat er zoveel zwevende kiezers, zwevende kiezers zijn. Zwevende kiezers en wij vragen die mensen om nu zijn keuze te maken. En waarom nu niet alvast kiezen voor de verkiezingen? Daarvoor zijn de verkiezingen belangrijk. Het is een belangrijke keuze. We kunnen helemaal niet kiezen. Dus. Alle lijsttrekkers hier vinden dat er een duidelijke keuze gemaakt moet en kan worden. Kies, ik kies ook. De zes lijsttrekkers van VVD, P van de A, PVV, SP, D66 en CDA zijn tot de tanden toe bewapend met de cijfers uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Centraal Planbureau. Centraal Planbureau. Het Centraal, Planbureau. Het Centraal Planbureau. CPB. Het CPB. Het CPB. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau hebben alles doorgerekend. De dag dus van de rapportcijfers. De banenkampioen. Kampioen duurzaamheid. De koopkrachtkampioen. En We zijn koploper in, in onderwijs. Nou ja, we hebben een fantastisch resultaat. De alle partijen zijn dus blij met de doorrekening. En wat zijn al deze berekeningen? Nou waard? Er is altijd één zekerheid van ramingen dat ze niet uitkomen. Het zijn natuurlijk cijfers op een bepaalde manier hè, die worden weergegeven. Het klinkt eigenlijk heel gek dat je iets uitrekent tot 2070. Dat kan niet waar zijn, dat klopt. Onwaarheden, gegoocheld met cijfers. Iedere partij had zijn gelijk uit het dikke CPB-rapport. Alle partijen doen het daar zo. Doet de een het niet, dan doet de andere het in ieder geval toch. Hè? Want wat de een belooft, ze beloven allemaal koeien met gauw horen en dus ze doen weer pluim. Leugens. Liegen. Leugens. Niet het eerlijke verhaal brengen. Jokken. Verdraaiingen. Leugens. Uit de nek kletsen. Dat het niet allemaal klopt. jokkenbrokken, Erger dan jokken. Ja. Vertellen van uh, halve waarheden. Leugenachtig gedrag. De L ja. van liegen. De L van leugenaar. Leugenaar. Leugenaar. Leugenaar. Jij liegt, hij liegt, onwaarheden, verdraaiingen. Het valt op hoe vaak en makkelijk het woord leugens opeens valt. Zo geeft Rutte, pvda leider Samson onderuit de zak... als het gaat om de werkgelegenheid en de economie. Samson reageert furieus. Meneer Rutte, u doet het weer. U doet het weer, u voert doet weer, weer allerlei belastingen. U, u vertelt dat wij de staatsschuld laten oplopen. Bij ons is de staatsschuld in 2017 lager... Dan bij u. Het dus, Nogmaals, het is een klein dingetje. Zegt u dat hij maar jokt? omdat u afgelopen zondag ook al, mijn collega op deze manier, klemree, maak ik er wel een punt van. Omdat u in Nederland zorgt voor hoge inflatie, wat heel slecht is voor pensioenen. En daar moet u dat ook eerlijk bij vertellen. Dan moet u het hele verhaal vertellen. Dat nee, die, is dan ook eerlijk. inflatie is u bij andere programma's en niet u z, bij ons. U, u zorgt ook voor inflatie, waardoor dus die staatsschuld uh, uiteindelijk wat meevalt. Als u blijft beweren dat de economie bij de Partij van de Arbeid krimpt... Dan... 70.000... euro. Nee, nee, nee, dit is er. de laatste zin. Nee, meneer Rutte... Als u een verkiezingscampagne wil voeren op basis van uw eigen programma, moet u uw eigen programma gewoon vertellen okay. en geen leugens verspreiden over die van anderen. Ik dank u beiden voor dit ja. moment. U mag terug. naar Ik zit een beetje te twijfelen of ik tactisch ga stemmen of dat ik uh, ga stemmen waar mijn hart ligt. Ik ga afwachten tot de dag van de verkiezingen en dan... Uh, voor uh, peiling in de gaten houden en kijken waar mijn stemmen toe gaat. Tijd voor een inhoudelijk debat. Een debat bij de publieke omroep, Radio 1-Debat. Lijsttrekkers die de kiezer voor zich willen winnen. Inmiddels het zoveelste debat. Het leek wat saai te worden. Oprecht mee uh, oneens. Hoe was het debat verder? De toon is veranderd. De heren onder elkaar. Dat men toch wel behoorlijk mild was voor elkaar. Jongens, we wel even nou. kijken naar de peilingen. De nieuwe peilingen. Daar zijn ze weer. Bij een kakelverse politieke barometer. De peiling van nieuwsuur. En er is wel wat aan de hand, dat mag je wel zeggen. Er verandert heel snel heel veel. Spectaculaire verschuiving, hè? Laten we daar eens even naar gaan kijken. De SP, nu gedaald naar 24 zetels. De Partij van de Arbeid nu weer omhoog naar 30. dit zijn gewoon de cijfers. Samson, die stoomt op. Ja, Samson is nu de commument. En de Partij van de Arbeid gaat over de SP heen. En termen erop en erover. De trend is heel helder. De Partij van de Arbeid is duidelijk bezig met een opmars. De maar zakt weg. Die grote winst die zich eerder aftekende, ja, die is gewoon weg. De SP verliest fors. Op de laatste dag kan niemand zich nog rijk rekenen. Dus ging Roemer van de SP nog maar even de straat op. Ah, leuk, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Welke partij kan zeggen dat hij nog steeds op een flinke winst staat? Tussen VVD en PvdA wordt het heel spannend. Ja, dat wordt het zeker. Het is net fijn dat hij ik beetje. En je wil weten wat het wordt? Het wordt GroenLinks of VVD? Als u morgen gaat stemmen, kunnen de lijsttrekkers alleen nog maar hopen. D66. PvdA. Wilders, denk ik. Goed eens. Ik ga VVD stellen. Het woord is aan de kiezer. Ik val maar meteen met de deur in huis. Uh, het was te verwachten dat het tussen twee partijen zou gaan in de peilingen. Dat is ook gebeurd. VVD en PVDA. Ja. VVD 41 zetels in deze voorlopige prognose. PvdA 40 zetels. Dat betekent dat ze allebei vergeleken met twee jaar geleden er uh, 10 zetels bij krijgen. En dan moet ik meteen bijzeggen, dat betekent dat het too close to call is. Het kan dus allemaal nog veranderen. Het is een voorlopige prognose, maar het zit zo dicht bij elkaar. Too close to call. We beginnen bij de VVD. In Scheveningen, maar morgen. Ik kan je bijna niet verstaan, Tim, door de herrie en het gejuich dat hier ontstond toen de exit poll bekend werd. Er was een enorm gejuich. 40 zetels is volgens mij wel. Ver boven de verwachting. En van de VVD naar de toekloos de Compagnon, de Partij van de Arbeid. Volgens deze voorlopige prognose komt hij uit op 40 zetels. We gaan naar Wilco Boom. Hoe is daar de sfeer? Ja, Eva, er ging hier een stormachtig gejuich op in Paradiso... toen die prognose van 40 zetels in beeld kwam. 40 zetels, dat hadden ze nooit verwacht. Ik heb net Mark Rutte gebeld en hem gefeliciteerd met het feit... dat de VVD ook deze keer de grootste partij van het land is geworden. En dat verdient een felicitatie. Beste liberale vrienden, van harte, van harte gefeliciteerd. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vandaag. Beste vrienden, ik had hier vanavond liever voor jullie gestaan met goed nieuws. Het is een hele rare avond, zo eerlijk moeten we zijn. Graag had ik hier gestaan. Met een betere uitslag. Het is heel erg jammer, maar we wisten dat dit een hele moeilijke strijd voor ons zou worden. Want we begonnen de campagne op achterstand. Toen dacht ik, wat betekent dat voor D66? Winst? Niemand weet precies hoe het morgen verder gaat. Maar één ding is duidelijk. Dit is een grote steun in de rug. Het roer kan om. Om door te gaan. Het roer moet om. Met beleid op dit prachtige land. Want het rechtse beleid van de afgelopen twee jaar kan in ieder geval niet worden voortgezet. 2012 in Geluid op de radio. Dit is het Radio 1 Jaaroverzicht. De man om wie het draait vanmiddag, André Kuipers, gaat op weg naar de ruimte. Over ruim een kwartier wordt de raket met André Kuipers in Kazachstan gelanceerd. Zelf lijkt het me echt dood en doodeng. Vijf minuten precies voor lancering. Zo'n lancering is denk ik nog indrukwekkender voor de toeschouwers dan voor de bemanning. 1 minuut vijftig. De eerste paar minuten zijn gewoon een hele kritische periode voor de raket. Nog 53 seconden te gaan. De spanning stijgt. 30 seconden. En dan krijgen we padjons, zeggen de Russen, oftewel lift-off. Dat gebeurt over 20 seconden. Meestal gaat het ook gewoon goed. Het is toch dood heen om in zo'n capsule de ruimte in te worden geschoten? 3, 2, 1. En toen het eenmaal zover was, heb je ons allemaal mee weten te nemen op uw ontdekkingsreis. Lift -up, lift -up of the Soyuz 29 spacecraft... That is Don Pettit, Kononenko and witte vuurbol, een bulderend en knetterend geluid. En daar ging die dan. De raket van André Kuipers. Het is echt werkelijk waarom, Het schitterend gezicht. Ja, monden vallen open. Het is, het is een onbeschrijfelijk iets om mee te maken. André Kuipers. Onze landgenoot. Die verder wist te reiken dan wie dan ook. En die heel Nederland heeft weten mee te nemen in zijn avontuur. Het was voor ons Nederlanders de middag van André Kuipers... nu op een paar honderd kilometer van ons verwijderd. De lancering ging goed. Zijn reis is begonnen. Na een reis van twee dagen bereikte de Soyuz-raket... het internationale ruimtestation ISS. De Soyuz-raket is ruim een half uur geleden gekoppeld... aan het ruimtestation ISS. Docking confirmed. Om iets voor zeven uur zweefde de bemanning de raket uit en het ruimtestation in. Last on board, European Space Agency's flight engineer Andre Kuipers. En dan kijk je naar boven en dan zie je, nou, dan is het luik open en dan zie je je collega's... en dan uh, zweef je naar boven toe uh, om ze te verwelkomen. Daar is André. Hij is binnen, brede glimlach en wordt ontvangen... door de drie astronauten die al in het ISS zitten. Ja, het is fantastisch. Het is een heel leuk moment, ja. Andre, uh, we wish you all the best during the next couple of months. Thank you very much, nice words, and uh, I look forward to working with this great crew. Space Station, Aztec, how do you read me? I guess I can, uh, you can hear me. Als je erboven bent wil je ook uh, laten zien hoe het daar is, maar ook uh, laten merken dat het goed met je gaat. Ik heb de afgelopen twee dagen vaak gedacht van, goh, hoe zal het gaan? Hoe voelen ze zich? En dan is het toch wel heel fijn om, uh, om te zien dat ze aan boord komen. En uh, ja, André zag er goed uit, dus ik neem aan dat hij zich ook goed voelt. Iedereen kan zien van, kijk, de bemanning is er. Ze kunnen lachen, ze voelen zich oké, okay. dat is een heel belangrijk moment. Ik ja, Dankjewel, ik blijf Ik ben heel blij en opgelucht dat het goed gegaan is. Blijf je gesproken heb. Ik spreek jullie gauw weer. Dag Papa! Zwevend in uw blauwe overhol gaf u ons een rondleiding door het ISS. Dan zweven we nu die kant op, gaan we naar waar het Russische segment. Namalia was diep onder de indruk. Van de slaapkamers in alle richtingen zonder onder- of bovenkant. Uh, dit is echt de plek waarin je uh, een half jaar woont, uh, dus je eigen huis. Tot het drinken van een bubbel gewichtloos water. Zoiets moois en spannends had ze in haar leven nog nooit gezien. En zelf zal ik nooit het beeld vergeten toen u de webcam aan uw hoofd verstelde, zodat we met u naar buiten konden kijken waarop die prachtige planeet het kleine Nederland net onder u langsdraait. En dan zien we dus hier onze prachtige planeet. Als je dicht bij het raam zit, zie je ook niks meer om je heen. Dus het is gewoon alsof je alleen die aarde ziet. En, uh, en ja, het is, het is groot. Die planeet, als je ernaar kijkt, dat is elke keer elke dag weer, had ik een, dat, ja, een overweldigend gevoel van, tjonge, wat, wat uh, indrukwekkend. Je voelt je... Zeker als je s'nachts kijkt, het deel van de kosmos, dat is een heel bijzonder gevoel. Dat je onderdeel bent, je ziet, je ziet de maan opkomen, de planeten, het ziet prachtige melk weg. Dus je krijgt een beetje een, een, een kosmisch gevoel, een ruimtelijk gevoel. Maar de aarde zelf komt heel kwetsbaar over. Uh, je ziet een heel dun schilletje, die dankring, het is net een, het schilletje van een, van een ui. Uh, en, en beperktheid, dat, dat voel je dus heel sterk in de ruimte. Het is heel mooi, maar ook kwetsbaar en uh, eindig. We hebben het in contact. Oké. Oké. Oké. See you guys. In september. This, guy. This is Mission Control Houston. We're standing by about 30 seconds from now for physical separation of the Soyuz vehicle. Ja, ik moest helaas terug de 193 dagen. Uh, ik wilde eigenlijk nog best blijven. Uh, ik druk dezelfde knop in om de haken los te maken. En dan weet je, ik ga terug. Now we have physical separation. Als je terugvliegt van het ruimtestation, dan lijkt alles eerst op normaal. Maar vervolgens kom je in de dichte luchtlagen. Als er iets misgaat, als er ergens vertraging optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Je gaat door een vuurbal heen. Als dat er goed gaat. Maar het ziet er allemaal heel rustig uit. Dus... Ik maak me geen zorgen meer. En uiteindelijk opent de parachute op 10 kilometer. En dan is het wachten op een klein auto-ongeluk. Touchdown. En daar is hij. Astronaut André Kuipers is terug op aarde. Rond kwart over tien landen de soyuz capsule aan een parachute in Kazachstan. Hé hey, schat. Hé. Hey. Hey! ik ben er. Van de brullende Soyuz-raketmotoren die vlak voor kerst de ijsvlakte deden smelten. Tot de warme lach nadat u terug op aarde uit die krappe capsule werd gehezen. André Kuipers is terug in Nederland. Hij is vanochtend geland op Schiphol. André Kuipers, geland in Nederland, verwelkomd als een echte held. Het is een enorme eer. Ik ben een, een symbool geworden van de dingen die wij in de ruimte doen. Namens heel Nederland wil ik u graag heel hartelijk danken voor deze wonderlijke reis. U hebt ons laten meedelen in uw unieke ervaring die velen hun leven lang zal bijblijven. Door te doen wat onmogelijk lijkt. Door voor ons en met ons de sterren van de hemel te plukken. Veel dank daarvoor. En daar komen ze, in het oranje, Epke Zonderland. Het zal duidelijk zijn dat hij voor Nederland uitkomt vandaag. Dit wordt een battle. De moeilijkste oefening Dat zal echt moeten om een rol van betekenis te ja. kunnen gaan spelen. Wat je heel goed kon zien aan Epke is dat hij allemaal op uh, in de wedstrijd. En dan nam het gewoon weer zijn moment voor zichzelf. Met de ogen een beetje gesloten, hij visualiseert als het ware die oefening nog eens. Dus, uh, ik was eigenlijk uh, redelijk uh, zelfverzekerd, maar. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Epke Zonderland, het moment! Wij zitten op het puntje van onze stoel. Iedereen wil zien hoe Epke Zonderland het vanaf gaat brengen. En hij gaat aan de rechtstap. Hij goed de jury voor het publiek. Gaat omhoog. Het gevaar zit hem nu in eerste instantie natuurlijk in die triple, die drie vluchtelementen. Ja, daar gaat het gewoon om in deze oefening. Nu komt het. De drie combinaties. De Cassina, de Kovac eraf. en de kom. Daar komt de Cassina als eerste. Nou, Daar is de... Ja, de eerste. Die pakt hij. En de tweede. Die pakt hij ook. En de derde, jawel! Ja, ja, ja, ja. ja. Ah, yeah. ja, heeft hij. Nou! One, two, three. En hij heeft het. Dat was deze drie verbinding. Ze horen het aan het publiek. Dat willen die Leute natuurlijk zien. Oh my gosh! Hij maakt het heel interessant. Haha, hij heeft het. Wauw! Oh, oh, crazy wild! Het is met Rexha, je kan hem net zo goed afvallen. Dus je bent zo uh, blij en dankbaar dat je dan uh, inderdaad gewoon staat. Het uh, cruciale deel wat dat betreft. de Drie vluchtelementen, die heeft hij te pakken. En er staat een enorme hier. De Flying Dutchman, de vliegende Hollander. Dat should make history. Should make... What a show! What a show! Het is nog niet gedaan nu moet hij het netjes uitgemaakt gaan maken natuurlijk ja. dit is belangrijk nu wat nu komt de salto de kelo 2 oh dit is een grotere fout hoor die die man oei oei heeft een fout gemaakt he? hij turnt wel gelukkig wel door kan hij doorgaan? ja hij kan doorgaan hij heeft wel iets vertraagd maar hij gaat door ja zo'n kelo 2 uh, ving die op met kromme armen waardoor je niet recht uh, boven komt in de hand dan is alles te beslissen nu de afsprong de afsprong hij staat hij staat ah, hij heeft de zon op staat en dan gaat de vuist omhoog en hij staat ik sta, het is ongekend. Terwijl we Epke Zonderland daar tamelijk euforisch zien staan. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal lijf op dak. Het gevoel wat ik had na die afsprong, gewoon de blijdschap dat ik mijn eigen oefeningen goed heb gedaan. Epke Zonderland heeft hier de oefening van het leven geturnd. Er zaten fouten in de oefening, maar ik hoop op een gunfactor bij de jury. En hoor dat publiek. Iedereen zit te klappen, Iedereen zit te wachten op die scoren. Op die scoren voor Epke Zonderland. Zal het straks goed zijn voor het goud? Hij heeft zoveel onwinding gebracht hier. En ik krijg van velen alle staande ovatie. Je kan zo wat liplezen dat je zegt, come on, kom op met die scoren, kom dat tot jury. De uitvoering gaat beslissen en hij landt, staat stil. Waar Fabian Hamburger nog een klein verschil had. Gaat hij over Hamburger heen, gaat hij over Kaizu heen, gaat hij over Zang heen of toch niet. Iedereen kijkt naar het scorebord en iedereen heeft natuurlijk vreselijk veel respect voor Epke. 16,533! En de Zonderland staat op de eerste plaats! Het is ongelofelijk! Hij staat één. Hij staat één. Gaat het gebeuren! Goud voor de Turner! Gaat het gebeuren! Dat je dit mag meemaken, ongelofelijk! Wij zeiden ook al van: volgens mij zijn we bij schrijven geweest. Ja, en uh, ja, ik. Ik sta hier nog steeds mijn kippenvel op mijn armen. And not only me, and not only you, en not only the Dutch love Epke, the whole world loves Epke. Oh, he is the best. Oh, zeg. Hij heeft al die tijd toegeleefd naar dit toernooi. Hij heeft al die tijd toegeleefd naar dit moment. Je wist dat Epke dat het uiterste moest gaan. En het moest allemaal maar lukken. En het lukte. Cool en collected, dat is Epke. Ik heb hiervoor gekozen. en Ik ben vol voor gegaan en uiteindelijk leef ik goud op. Dus uh, ja, super blij dat het uh, uiteindelijk zo is gelopen. Alles onder controle. Ik niet, hij wel. Ja. Oh, hij spinnen eens voor het Zonderland. land. Ja. Oh yes, het uh, doel uh, do bereikt natuurlijk. Het uh... formidabel. En... De land worden aangekondigd, hij balt zijn twee vuisten, hij zwaait naar het publiek en hoor het gejuich, hoor het gejuich. Kijk je ziet gewoon dat die gasten gewoon echt uh, elkaar echt uh, zo mooi gunnen We were getting older and older and we, we always were thinking voor de for Olympic medals. And, uh, And this time I got silver, and Epke got gold. So it's just amazing, it's like a dream. Hij wijst dus even naar die gouden medaille. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. En daar is er weer die vrolijke Eke blik. Ja, ik ben blij. En wat mag die zijn? Olympisch turnkampioen. Een droom is waargemaakt. Nog nooit gebeurt in de geschiedenis van het Nederlandse turnen dat een individuele Olympische medaille wordt gewonnen. <laughs> Grootste medaille hoor. En zeker de mooiste. You know, what? I heard a great quote before he got on. Some guy said to me, "Well, we all think that Epke is the best in the world." And he looked at me and he said, "But now he's got 30 seconds to prove it." I look naar de tribune tegenover me, daar hangt een "Fly Epke, fly." And dat is precies exactly wat hij he heeft gedaan met goud als resultaat. Is het geluid van 2012, het Radio 1 jaaroverzicht. Alle belangrijke oh, nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Tot 6 uur op de radio God, en online God, terug te luisteren op radio 1.nl. <tied> Je yes. ziet yes. OPAN KANG NAM STAAR Gangnam Style En ik zijn eerder apart bij de Verkenner geweest en nu ook gezamenlijk uitgesproken dat wij beide vertrouwen hebben dat gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking tussen onze partijen. De Verkenner werkt nu zijn, zijn werkzaamheden af en komt ruim voor het Kamerdebat met zijn verslag. Mijn eerste vraag is wat is er gebeurd met het woord tenminste? Een kabinet waarvan tenminste deel uitmaken VVD en Partij van de Arbeid. Dat is weggevallen, meneer de voorzitter. En kan de heer Rutte dat verklaren? Ja, voorzitter, dat verklaar ik uit ook de adviezen van andere fractievoorzitters... die in die richting wijzen dat het nu geboden is... een onderzoek te doen naar een kabinet bestaande uit VVD en Partij van de Arbeid. hoeba. Geen verstandshuwelijk. Maar echte liefde. Het deed me een beetje denken aan een liedje wat ik mij herinner uit mijn jeugd van Danny Christian. Wij zijn twee vrienden. Wij zijn twee vrienden. Ik ga niet zingen hoor. Twee dikke vrienden. Twee dikke vrienden. Jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan 100 jaar, wij zijn twee vrienden tot onze laatste snik. Tot onze laatste snik. Het gaat nu echt beginnen. Heeft u er zin in? Ik heb er zeer veel zin in. Prima is het gesprek gehad? We gaan maandag weer hebben. Hoe lang gaat het nog duren, meneer Rutte? We hebben afgesproken geen mededelingen te doen over proces of inhoud. Jongens, het spijt mij heel erg. Ook dat is een vraag naar de gesprekken. In het kader van de vooruitgang hebben we afgesproken geen nee mededelingen meer te doen over de formatie. Maar de gesprekken gaan goed. En de snelheid daarvan het neemt toe. Het, het spijt mij. Maten we minder wat zeggen. Over de inhoud. Silence is golden. Wat bent u wijzer geworden? Ja nogmaals, spijt me. Alweer. Het antwoord op die vraag ga ik u niet vertellen. In het kader van die beroemde was ik niet van plan. Befaamde. We hebben echt afgesproken om uh, beruchte radio stilte. Te zwijgen. Gaat u na het weekend pas weer verder? Ja, daar kan ik wel antwoord op geven. Ja, lekker. Een beleefdheidsbezoekje. Het is slechts een beleefdheidsbezoekje. Dat betekent dat er een, een, een beleefdheidsbezoek van de informateurs is aan de koningin. Dat dat bezoekje de status heeft van een... Beleefdheidsbezoekje. En dat daar echt alleen over uh, de procedure wordt gesproken, niet over de inhoud, niet over tijdspad of andere dingen. Ja, zie je maar als een leerproces. Zoals ik de koningin ken en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken, denk ik dat ze opgelucht is. Dus die koningin die, die voelt zich helemaal niet gepasseerd of beledigd, denkt nee, u? Helemaal niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is een behoorlijk lawaaiige radiostilte. Nou, naast het leenstelsel er nog meer zaken uit het formatieproces naar buiten. Heeft u het stuk in het NRC al gelezen? Uh, Uitgelekte stuk? Oh, dat stuk hadden wij natuurlijk al eerder gezien. En wat vindt u van het stuk? Daarover geldt dat ene mooie woord. radio stilte. Goedendag, meneer Rutte. Goedendag, hallo. Er waren wat uh, lekkages deze week. Heeft dat nog uh, geleid tot scheve gezichten aan de onderhandelingstafel? Kijk, er worden heel veel stukken uitgevraagd. Af en toe, als je honderden stukken opvraagt, er zullen we wel eens wat uitlekken. De vraag was: leidt het af en toe tot scheve gezichten? Gaat het niet het hele stuk meelopen toch? Jazeker wel. Oh, gezellig. VVD en Partij van de Arbeid, dus Rutte en Samsom, verwachten eind deze week of begin volgende week het concept op te sturen naar het Centraal Planbureau. Voor een belangrijke doorrekening. Dus ja, als ze in hetzelfde tempo doorwerken zoals we altijd hebben gewerkt, ja, dan zijn ze eind deze week, begin volgende week, hmm. uh, zijn ze klaar. Yo, like no Eerder vandaag kregen de onderhandelaars bezoek. De werkgevers en de werknemers kwamen langs. Betekent dit dat het einde nadert? Uh, nee. Ready or not. Dat betekent het wel? Zolang we bezig zijn, zeggen we niks. En zodra we klaar zijn, zeggen we alles. Dingen die we horen zijn, dat er kosten in de gezondheidszorg die mensen maken, dat die veel meer inkomensafhankelijk worden. Daarover geldt gewoon Radio Skills. We zijn nog gewoon bezig met het maken van een akkoord. Final Voor u ligt een regeerakkoord. Van echte vreugde over zo'n akkoord kun je niet spreken. Want we zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. En dat doen we langs drie pijlers. Dit kabinet wil de schatkist op orde brengen. Wij willen eerlijk delen. Bruggen slaan tussen arm en rijk, jong en oud. En we willen werken aan duurzame groei. Dat is een brug tussen twee politieke partijen. Maar we zien het ook als onze taak om bruggen te slaan... tussen Den Haag en de samenleving. Ik ben wel trots op het bereikte resultaat. We hebben elkaar voor het eerst echt wat langer gesproken... bij een etentje ergens in mei. Ja, bij mijn favoriete toonkortje in Den Haag. We hadden wel het idee dat het zou gaan tussen ons tweeën... maar toen kwam er zoveel passie. Die passie was heel erg gedeeld over ons gezamenlijk uh, werk. Wat we dus merkte bij iedereen Samseloos... de oprechtheid waarmee hij die dat deed. Ik merkte dat we continu daarover zaten te praten. Goedenavond. Nu het stof is neergedaald van de presentatie van het nieuwe regeerakkoord... is het tijd om te kijken naar de gevolgen. Vanaf twee keer modaal gaat het hard. Denk aan een de schooldirecteur die betaalt straks 200 euro per maand extra. En iedereen die meer dan 70.000 euro verdient... gaat maar liefst 480 euro per maand betalen. Dit is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien nog nivelleren we dan toen het kabinet een ouder zat. Dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen, maar het is zeker een pijnpunt. Het is ook een moeilijk punt. De hardwerkende Nederlander is de klos. Met dat onzalige plan over die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie... die hele middenklasse die dacht om dat veilig te kunnen stellen met een stem op de VVD. Een stem op u is een leugen geweest. Meneer Rutte. Oh. Nou, voorzitter, tot zover de voorbereide aanval... uit de hoek van de Partij van de Vrijheid. Maar nou even de cijfers. Per jaar gemiddeld plus 0,2% voor de mensen met laag inkomen... min 0,6% voor mensen met drie keer modaal, Dat zijn dus mensen vanaf ongeveer een ton. Voorzitter... Ja, dat is een verschuiving van hoger naar lagere inkomens. Maar het is beperkt. Ik vind het ook acceptabel gegeven het feit dat er een totaalpakket ligt wat evenwichtig is. Ik moet daar excuses voor aanbieden. Nu! Daar staat niet een Mark Rutte, mevrouw de voorzitter. Daar staat de tweede, Joop den Uyl. En de VVD'ers moeten zich daarvoor schamen. Wij hebben uh, uh, eerst een fractievoorzitter gekozen. En dat ben ik geworden, zoals u... Uh... Ja, lekker start. Nou ja, we hebben een stevige discussie gehad. Uh, dat is natuurlijk, zoals u heeft gemerkt, de nodige commotie ontstaan. Voor elke maatregel waar de VVD goedkeuring aangeeft, is altijd sprake van maatwerk. Dat we kijken dat er geen gekke uitschieters zijn. En volgens mij uh, is dat exact hetzelfde wat mijn collega Samson al gisteren heeft gezegd. Welkom in Den Haag, meneer Arscher. Hoe was het bij Rutte? Hartstikke goed. Het was een, een mooi gesprek. De minister-president heeft zojuist uh, gevraagd of ik toe wil treden tot het kabinet als minister van Defensie. Het zal me goed voorlopen. Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben zeer gemotiveerd. Vrijdagavond van 7 tot 8. manjaren. Alles over de Joodse keuken. Van kippensoep tot matzes, van koegel met peren tot gevierte vis.